8 uur, Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Russische activist Alexander Donmatov is deze week ten onrechte in een uitzetcentrum gezet. Dat zegt zijn advocaat Mark Wijngaarden. De 35-jarige Rus pleegde gisterochtend zelfmoord in zijn cel in Rotterdam. Een dag eerder was hij vastgezet. Zijn advocaat zei voor de NOS dat Dolmatov volstrekt legaal in Nederland was. Hij had beroep ingesteld tegen de afwijzing van zijn aanvraag voor politiek asiel... en had hij gewoon hier mogen afwachten. In een uitzetcentrum had hij volgens Wijngaarden niets te zoeken. Dolmatov vluchtte in juni naar Nederland omdat hij zich niet veilig voelde. Hij had politiek asiel aangevraagd, maar dat was afgewezen. De FIRA-treinen tussen Amsterdam en Brussel mogen tot zeker maandagavond niet rijden. De NS en de Belgische NMBS willen eerst zeker weten dat de treinstellen betrouwbaar zijn. In België is naast het spoor een deel van een bodemplaat van een Vira-trein gevonden. En gisteren werd bekend dat de bodemplaten beschadigd raken door ijsvorming. De Vira wordt al sinds hij ging rijden in december geplaagd door problemen. De reizigers klagen onder meer over vertragingen, dure treinkaartjes en het uitvallen van treinen. Minister Bussemaker verwacht dat ze D66 en GroenLinks kan overtuigen van de noodzaak... om een nieuw leenstelsel voor studenten in te voeren. Ze wil met de partijen praten over hun bezwaren tegen het kabinetsvoorstel om de basisbeurs vanaf volgend jaar te vervangen door een lening. De fracties vrezen onder meer dat de kwaliteit en toegankelijkheid van het hoger onderwijs in gevaar komen. Op het Europees kampioenschap Short Track schaatsen... heeft Nederland een gouden medaille gehaald. Shinky Knecht was in de Zweedse stad Malmö de snelste op de 1500 meter. Het zilver, ging ook na, het zilver ging ook naar een Nederlander, naar Niels Kerstholt. Voor Knecht is het de tweede Europese titel in zijn carrière. Vorig jaar won hij ook al de 1500 meter. Het weer, in het noorden en noordwesten nog opklaringen. Elders veel bewolking. Vannacht overal bewolkt met minima tot min 5 graden. Morgen overdag lichte de vorst met in het noorden mogelijk wat zon... en in het zuiden misschien wat lichte sneeuw. Dit was het NOS Journaal. ANB verkeersinformatie. Nederland is filevrij, maar er is wel vertraging op het spoor. Want er rijden nog steeds minder treinen tussen Utrecht-Den Haag... Utrecht-Rotterdam en Utrecht-Leiden. Het heeft te maken met een eerdere technische storing... en de vertraging kan oplopen tot een uur.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 Voetbal, voetbal is weer begonnen. PSV tegen Pek, Ragnar Niemeijer. Mooi affiche meteen op de eerste speeldag na de winterstop. PSV samen met Twente Koploper in de eredivisie met 40 punten... thuis tegen het verrassende Zwolle. 0-0. PSV op de achterlijn bij Zwolle met Lens aan de rechterkant. De voorzet kan komen, nee, een hoekschop... omdat de bal als laatste wordt aangeraakt door Rochti Aschente, de linksback. Van De bezoekers uit Zwolle, de nummer 14 onder leiding van Art Langer. De trainer die heeft aangegeven dat hij aan het einde van het seizoen zal gaan vertrekken. Willems nog altijd geblesseerd. Narsing aan de knieën, een half jaar er wel uit. En Pieters, hij is terug als linkerverdediger. Daar is die hoekschop. Verzwolle verdedigd uit opgepakt door Strootman van een meter of 18 over de kruising. Wel een meter geschoten. PSV krijgt een kans. Die kreeg het ook al via Matafs binnen de minuut. Maar het staat nog 0-0, de eerste bal van Matas die karamboleerde naast. We zijn onderweg drie minuten in het toch wat tegenvallend gevulde Stadion vind ik. 18 januari 1963, half zes in de ochtend. Start zijn voor de 12e Elfstedentocht. Bij voorbaat staat vast dat dit een bovenmenselijk zware tocht zal worden. Temperatuur 16 graden beneden 0. Het was een gekke dag, 8 januari 1963. Nogmaals goedenavond vanuit het uh, eerste Friese schaatsmuseum in Hindenlopen... waar het op een paar gasten na toch erg rustig is geworden na een zeer hectische dag in dat museum. Omdat het 50 jaar geleden was dat die hellentocht van 1963 langs elf Friese steden voltooid werd is er vandaag een heleboel gebeurd in dit museum. Er zijn echt zoveel media mensen op bezoek geweest... van radio, televisie, kranten, fotografen. Je kunt het zo gek niet bedenken. Jan Uitham, de nummer 2 van 1963. Goedenavond. Goedenavond. Hoe vroeg was u hier vandaag? Vanmorgen om ongeveer half tien, geloof ik. Ja. Toen al? We zijn vroeg van huis gegaan. We zeiden, nou, we willen vroeg aanwezig zijn. Dan komen alle mensen naar je toe. En als je laat bent, moet je er helemaal bij langs ja en u zit aan het staartje van die lange dag vond u het een mooie dag ik vond het een prachtige dag een feestelijke dag we zeggen wel eens het steeds weer de 63 wordt herhaald maar steeds komen weer nieuwe dingen naar voren we spannen de verhalen die vergeten waren en ook het gezellige van als dat het werkt als reunie onder elkaar weer opnieuw kennis maken en hopen dat we het volgend jaar halen ja zo gaat dat. Jernie ja, Paping werd eerste, u werd tweede. Ze zeggen in de sport dan als je tweede wordt... ja, dan kan je net zo goed zesde worden. Hoe hebt u dat ervaren en hoe ervaart u dat vandaag de dag? Nou, als tweede ben je de grootste verliezer eigenlijk, hè? De eerste van de, van de verliezers. En dat heb ik ervaren als heel geweldig, leuk. Ik had vooraf niet kunnen denken dat ik dat zou bereiken. Maar als ik alles over mocht doen... ja, dan zou ik misschien wel eerste kunnen zijn... maar dan moet je sommige dingen anders doen. Maar Paping die was zo geweldig die dag... Het was een topdag voor hem. Hij stak ver boven ons uit. Wat kwaliteit betreft. Dus uh, hij heeft het echt verdiend. Zoals hij het gedaan heeft. Hoe ging u die dag, weet u dat nog, uh, op pad? Hoe geprepareerd was een topschaatser van toen? Nou, we waren echt 100% amateurs. Dus we schaatsten veel. En toen had je nog geen kunstheidsbanen. Dus je stond nog niet vanaf oktober op het ijs. Dus als we slootjes bevroren waren, gingen we schaatsen. En we hadden een boerderij... Maar die drie weken voorafgaande aan, drie, aan, aan 18, 18 januari... hadden we al etelijke tochten gereden. Als toertocht of als wedstrijd. En in de herfst gingen we ook van de ijsvereniging een droogtraining doen. Lange loop doen van drie, vier kilometer. Schaatsprongen maken. Schaatsprongen? Schaatsprongen, zijwaartse sprongen. Oh ja. Op het droge. Dat was een soort droogzwemmen eigenlijk... Zeg, hier in het museum hangt uw trui, hangt uw muts, daar, daar zijn uw schaatsen te zien. Niet alleen die van u, maar ook van het tal van uh, anderen die aan die LSD-tocht hebben meegedaan. Aan andere tochten ook. Want u hebt er wel zes gereden, geloof ik? Zes keer meegedaan en vijf uitgereden. Ja. ja. Zeg, hoe, want uw broer was er ook bij in die tocht van 1963, hè? Ja, en daar zijn we wel bijzonder trots op. Dat wij als twee broers bij de eerste tien aangekomen zijn. Ja. Mijn broer was zevende... En ik was tweede. Dat maar, was in onze familie nog niet eerder gebeurd. Maar u, u heet Jan en daar reden denk ik een heleboel Jannen mee hè? in die steden tot: Hoe communiceerde u dan met elkaar? Nou we hadden afgesproken, als, als mijn broer Max, we starten tegelijk. Maar bij elkaar bleven, dat, dat, dat, dat lukt eigenlijk niet. Maar we hadden, we hadden afgesproken, we zouden elkaar roepen. Ik zou zeggen van Max, roepen van Max. En hij zou roepen van Uten, dat was mijn roepnaam, scheldnaam. Ja. Zo probeerden we elkaar te vinden en te bereiken en op te zoeken eventueel. Dus Utre was, was de kreet van mijn broer als hij mij zocht. Ja. Zeg, u, u zei net, ik heb uh, zes uh, gereën, zes tochten. Als u moet kiezen uit die zes, uh, is het dan die mythische uh, Helle tocht uit 63... die op nummer 1 staat of kiest u voor een andere? nou Dan zou ik kiezen voor mijn eerste tocht in 1942. Achteraf bekeken, vind ik dat nog altijd de mooiste... Niet de moeilijkste en ook niet de meest boeiende, maar toch de mooiste achteraf. Waarom? Nou, we waren jongens van 17 jaar en we gingen met een slecht verwarmde trein naar Leeuwarden, de dag voor, voor de rcd tocht. En wij hadden geriep 10 kilometer voor Leeuwarden, toen mocht die trein niet verder. Want het was oorlogstijd en er was vlak, na, vlak naast de, de rails was een bom gevallen. Een zogenaamde blindgangen. In die tijd gingen Engelse vliegtuigen vlogen hier overheen naar Duitsland om te bombarderen. Met ze moeilijkheden hadden een motorstoring... lieten ze de bommen ergens onderweg vallen op het platteland. En zo was er ook een bom, een blindgangen gevallen naast de spoorlijn. Dus in Gardagriep moesten wij met bussen verder. Maar we reden met twee panelbussen, dus dat duurde een tijdje. En het was ijzig koud en we werden ongeduldig. Toen dus zijn we half schaatsend, half lopend naar Leeuwarden getrokken, s'avonds later. Ja. En dat was nou dat hele verhaal van die, van die overnachting, s'nachts ook. We konden er geen onderdak meer vinden. Hebben we geslapen op de vloer van het beursgebouw, met onze rugzaak als hoofdkussen. En zo zijn we de nacht doorgekomen. Ja, we gaan toch terug naar die tocht van 1963, omdat die bij velen, zeker van mijn generatie en de mensen daarvoor, op het netvlies uh, gegrift staan. Namelijk die barre tocht door de sneeuwduinen tegen de wind in, bij min 16, zoals we, als we net hoorden. Met, uh, met een paar hebt u die, verhoudingsgewijs een paar mensen... hebt u die tocht uitgereden. U werd tweede. <coughs> Reinier Paping, die we nu even gaan horen, en Jean van den Berg... zaten om u heen. Paping was nummer één. En Reinier van, de, of Reinier, van den... Of van Berg te nummer drie. En uh, zij hebben wat over u, uh, u te zeggen. Het had allemaal anders kunnen zijn. Want Jan Uitham, die heeft in 63... Toen hij hoorde dat ik gevallen was achter de brug... is hij onder de brug doorgekomen, heeft mij weer overeind geholpen... en weer meegenomen. Kijk, dat zal nooit weer gebeuren, zoiets. Je moet niet denken dat eh, iemand Armstrong weer mee zou nemen... Of, of, of noem dan maar wat. Maar Jan Uitham kwam wel even terug. Dat zijn dagen die ik nooit zou vergeten. Je hebt jongens die zijn ook wel sportief, maar. die zijn. Uh, ja, geslepen met, uh, in, in de wedstrijd. Hè? Uh, en dat, uh, ja, dat mag wel, maar. Uh, het, Jan die, die helpt zoals Jane nog helpen met die brug. Uh, ja, dat is. Zou u dat gedaan hebben? Nee. Nee, als ik wist dat ik. Uh, als eerste door de streep, dan zou ik hem... Nee, dat, daar is een wedstrijd voor. René uh, Paping, de nummer 1, die zegt... Nou, ik zou nooit zoals Jan Uitham nog even teruggaan om een rivaal onder een uh, brug... Uh, waar hij onder terecht is gekomen, nog even overeind te helpen... en, uh, en mee te nemen naar de finish, als, als het kan. Mm. En sportief van u? Nou, ik heb het wel gedaan. Ja. En, uh, ik ben René Paping niet en hij is mij niet... Maar uh, Jijn, die was al lang niet zo fris meer, nee. dus daar had ik weinig van te duchten. Oh. En ik was al vrij zeker van een tweede plaats, ja. omdat Paping zo'n grote voorsprong had. We, we waren niet meer in staat om hem in te, in te halen. En toen Jijn viel, en toen werd ik op, uh, tent opgemaakt door het publiek. En toen ben ik even gestopt, een klein stukje teruggegaan. Ja. En Jijn zei, ik wil niet meer, ik kan niet meer, het hoeft niet meer... Ik zei, jij kom op. Het is nog een klein stukje, misschien vijf, zes, zeven kilometer. En dan komen we er wel. Ja. Dus ik wilde Jijn als grote vriend ook min of meer veilig stellen. Voor het gevaar van achtervolging van de latere nummer vier. Dus Jijn is overeind gekrabbeld en is achter mij aangekomen. Ja. En toen dicht bij het einde zagen wij de mensenmassa bij de grote wielen. En toen heb, ben ik gaan versnellen en zodoende ben ik tweede geworden. En Jijn is... Ik 3 drie, vier achter me aangekomen. Ja. Ging het bij u echt om het spel uh, van zo'n Elfstedentocht? Vindt ja, nou het ik, heb, ik Meedoen heb, belangrijker dan, dan winnen? Het sporten en, en het, het, het bewegen hm. heb ik altijd beschouwd als dus een spel. In een spel, zo is de sport ook bedoeld oorspronkelijk. En zo hebben wij het altijd opgevat. Ik tenminste wel. Een spel, een spel. in een spel kun je wel fanatiek zijn om te willen winnen. Het ja, gaat toch ook wel om die knikker natuurlijk aan het eind? He? Ja, dat ja. wel. Maar ik was vrij zeker van mijn tweede plaats, dus... Wat dat betreft had ik wel even tijd om jij mee overeind te helpen. Dit tocht heeft mythische proporties gekregen door de weersomstandigheden... door de prestaties die de helden van toen geleverd hebben. Ja, Het heeft erom gehangen of, of die wel door zou kunnen gaan. We gaan eens even luisteren wat de geschiedschrijver van de Elstede daarover te zeggen heeft. Johannes Lolkama. En je moet niet vergeten, die dag van 1963 begon de dag van tevoren onder goed goedgestermdheid. Zo prachtig weerwezen. Geen sneeuw. Nou, als er één keer een miskleun is geweest van het KNMI, was het toen. Want het was war en boos. Het, he, sneeuw, wind, uh, nou, een onbegaanbaar parcours. Dus al die dingen met elkaar hebben verder een mythe gemaakt van deze Elfstedentocht. Ja. Jan Uitham, de nummer twee van de tocht in 1963. Had u op die dag ook het gevoel, dit, is, dit wordt een mythische dag, dit gaat niet uit de geschiedenisboeken? Of nee. keek u daar heel anders tegenaan, veel nuchterer He helemaal misschien? Helemaal niet, het was gewoon deelnemen. En we wisten vooraf, we waren gewaarschuwd voor slechte ijsomstandigheden. Dus dat was bekend. Maar sporen bij de staat was er een lichte oostenwind. Maar de, dat de wind in de dag zou aanwakkeren, dat wisten wij toen nog niet. Dus onderweg heb ik gewoon gedacht, en mijn broer ook... Proberen bij de eerste tien of twintig aan te komen. Meneer Uitham, uh, we gaan het zo dadelijk hebben over, uh, over andere zaken, ernstige zaken. Maar ik wil toch nog even weten wat u de dag na die Elfstedentocht ging doen. Toen nou, die afgelopen was, dan is het voorbij. Je bent tweede, ja. de huldiging is geweest en dan? Nou, we hadden een, een auto, een, een volkswagentje. Een ouderwetse echte volkswagen. Dan zijn we s'avonds naar huis gereden. Het was mistig, het vroeg 15 graden. En ik heb steeds tegen mijn vrouw gezegd... Blijf, blijf praten. Want ik was zo suf van vermoeid dat ik was bang dat ik zou verdwalen in de mist. En zo zijn we s'avonds thuisgekomen. En dan zat de hele familie zat ons feestelijk te ontvangen. En de volgende morgen ben ik naar de stal gegaan bij een veeboerderij. Toen wilde ik in de stal mijn klompen aandoen, maar die kon ik niet aankrijgen. Mijn voeten waren heel opgezet, dik geworden. Ik kon niet in mijn eigen klompen komen. Maar ik was wel vrij die dag, ik had wel hulp... En toen, smiddags was het weer over. Nou, zo ben ik verder gaan leven op een normale manier, kan ik wel zeggen. Die dag sprong er een beetje uit, dat was een beetje abnormaal. Maar bijzonders, veel bijzonders kan ik er niet van zeggen. Ik was hartstikke blij met de, met de tweede plek. En dat mijn broer zevende was, dat vonden wij geweldig. En we hadden bekendheid opgedaan in het dorp en in de provincie. Dus dat streelde onze ijdelheid ook wel wat natuurlijk. Ja, vandaag de dag bent u bekend in het hele land. En na 63 vroor nog een paar weken. Toen ja. hebben we verschillende wedstrijdtochten nog meegedaan. Lange afstandtochten van 80 tot 100 kilometer. Want een week na de Elstede-tocht was de zogenaamde Noorderondrie. Dat is de Groningse tegenganger van de Friese Elstede-tocht, En daar ben ik toen eerste geworden. Maar dat is weinig bekend. Dat is niet zo bekend als de Elstede-tocht natuurlijk. Nee. We gaan straks een andere datum prikken in, uh, in januari. Ja. Jan Uitham. Uh, er komen geluiden uit Eindhoven. Maar zijn dat de vreugdekreten van de Eindhoven supporters? Ragnar. Nou, nog nou, niet echt. Niet want het echt. staat na ruim een kwartier 0-0 bij PSV FC Zwolle. vind toch dat PSV moeite heeft om tegen dit FC Zwolle kansen te creëren. Er zijn één of twee dreigende momenten geweest. Een vrije trap van Mertens vanaf de linkerkant. Ja, dan valt die bal ergens voor het doel. Nu valt hij voor de voeten van Lens. Maar is de vlag omhoog gegaan voor buitenspel... Op een steekpaasje links in het strafschopgebied. Lens vertrokken, maar de redding is er van Boeren bovendien dus die vlag. Zodat het sowieso geen treffer was geweest. Wat had er wel moeten gebeuren aan de andere kant? Want graag even uw aandacht voor een moment van een minuut of vier geleden. Een actie van Younes Mokhtar speelde lang in de jeugdopleiding van PSV. En nu dus bij Zwolle, speler van het Utrechtse Edinkwijk. Hij de vandoor op de achterlijn in duel met Marcelo. Die lijkt gepasseerd te worden, dreigt gepasseerd te worden. En dan beroert hij de bal heel bewust. En behoorlijk langdurig met de hand. En daar had schijt, zegt de een penalty moeten geven aan Zwolle. PSV mag met deze stand niet klagen. Zwolle doet het behoorlijk. Nu de voorzet vanaf de linkerkant van de linksback. Die helemaal naar de achterlijn van PSV is gegaan. Aschente, behoorlijke voetballer. Eigenlijk een middenvelder, maar al het hele seizoen linksback. Hij geeft de voorzet richting Niemandsland uiteindelijk. 0-0 zoals gezegd inmiddels na 17 minuten. Maar PSV mag niet klagen dat Higler geen penalty aan Zwolle gaf dus. Tot half negen, twee dingen. Met Govert van Braco. En vooral met Jan Uitham, de nummer twee van de Elstede-tocht van 1963. <lacht> Meneer Uitham, ik neem u even mee terug naar het Polygon Journaal van 1947. Op 25 maart 1947 werd met de Republiek Indonesië de overeenkomst van Linggadjati getekend. Doch bij de uitvoering der verschillende bepalingen bleek dat het zelfs niet mogelijk was een eerste basis te vinden om tot samenwerking te komen. De toestand werd onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien politioneel in te grijpen. De verhouding met de bevolking was gunstig en bij het naderen van onze troepen keerden velen naar hun desa's terug. Ja, Uitham, Jan Uitham, waar was u, laten we zeggen, op deze dag, 8 januari 1948? Januari 1948. Nou, ik ben uh, na de oorlog opgeroepen als dienstplichtige. De eerste lichting na de oorlog. Ik was 2 januari jarig. En uh, als ik twee dagen ouder was geweest, dan was ik te vrij van geweest. Maar toen werd ik opgeroepen. Ik kreeg een opleiding in Deventer. En toen bleek na enige tijd dat wij bestemd waren voor uitzending naar Nederlands-Indië. En dat voelde ik helemaal niet voor. Maar ja, dat was plicht in opdracht van de regering. Van en dan ga je? En dan ga je. Wel met tegenzin. En er werd gezegd toen, als je getrouwd bent, hoef je niet weg. Toen zijn we gaan trouwen. We waren al een jaar verloofd. En toen we goed en wel getrouwd waren, toen, toen bleek dat we toch weg moesten. Getrouwd of niet getrouwd. En toen ben ik in 47, februari 47, op de boot ontvoerd, noem ik het altijd nog... Naar Indonesië. Zeg maar ontvoerd. U, u, u was omdat dienstplichtig. Me, ja, ik was dienstplichtig, maar ik voelde er niet voor. Nee. Maar waarom, waarom voelde u, dat u niet voor? Nou, omdat ik er niet voor voelde. Er ging ook wel geruchten dat Indonesië, die wilde zelfstandigheid hebben. En dat is een heel verhaal, maar dat begon eigenlijk al in 15 augustus 1947, dat Japan capituleerde. En op 17 augustus heeft Sukarno... Ik kan wel zeggen, de Indische prins van Oranje, dat is een beetje overdreven natuurlijk. Hij heeft de onafhankelijkheid uitgeroepen. Ja, de oude heer Beel, toen minister-president, zou zich omdraaien in zijn graf, hoor. Als u dit, als u dit zou kunnen horen, wat u nu zegt. Nou ja, maar dat zeg ik met een beetje saken. Ja, mee. natuurlijk. Maar ik, ik proef toch wel uit uw woorden... dat die onafhankelijkheid die Soekano in 1945 uitriep... en die in 1947 tot de politionele acties leidde... dat u daar geen voorstander van was. We was geen tegenstander, ik je wel ja. zeggen. Ja. u, u wilde. Ook door mijn eigen situatie. Maar hoe kijkt u daar vandaag de dag op terug? Nou, ik kijk er zodanig op terug... dat uh, die onafhankelijkheid is uitgeroepen door ik, Soekano... maar door Nederland niet herkend... Nederland wilde eerst orde en rust herstellen na de Japanse verzetting. En dan geleidelijk aan hun voorbereiding op, on op onafhankelijkheid. Dat was hun in 1942 al beloofd door koningin Wilhelmina ja. in Londen. Dus het was op bekend dat Nederland toch wel goede bedoelingen had. Maar niet zo versneld als dat het nu bleek te gaan. Dus en toen kwamen dan die eerste politionele actie om orde en rust te herstellen. En toen later de twee, in 1949 de tweede politie actie. En Zo is dat verlopen. Ja. Heeft he, u, is... hebt, hebt u daar last van gehad later dat u dacht van... dat hebben ze mij dus laten doen. India verloren, rampspoed geboren. Maar ze hebben me dus eigenlijk uh, verkeerd ingezet. Dat had nooit gemoeten. Dat nou, had nooit gemoeten. Want achteraf is het zo, die onafhankelijkheid, soevereiniteit... is overgedragen in 1949, hier in Den Haag. Officieel dan. Maar wat is soevereiniteit? Feitelijk kunnen we zeggen dat Nederlands-Indië... 400 jaar bezet gebied geweest is. Zo kun je het ook beschouwen. Ja. Maar had u dat zelfs toen al die gedachte? nog ja, een, toch een, wel. een jonge ja. Jan Uitham uit Groningen... die met deze gedachte die kant op gaat? Ja, toch wel. Ja, ja bijzonder. En een net getrouwd? Net getrouwd, dat ook. En ik werkte zoveel mogelijk tegen. Want er was bijvoorbeeld in half februari... 47 is er in Elfsteden toch geweest. En dan mocht hij van mijn commandant wel meedoen. Maar ik stelde mij erg aan. Ik voelde mij dan zogenaamd zwak, ziek en misselijk. Oh ja. Om te proberen afgekeurd te worden. We ja. aten zelfs rauwe koffiebonen. Ja. Om maar hart... hartklappingen ja. te krijgen. Zeg maar toen u daar zat en, en, en uw jonge vrouw in Nederland. Die was ook nog zwanger, die, uh, ja. die vrouw van u. Wanneer zag u uw kind voor het eerst? Nou, toen ik naar ruim, naar, naar bijna drie jaar terugkwam, zag ik mijn dochter voor het eerst. Ja. En haalt, haalt een vader die achterstand met zijn dochter in? Lukt dat? Nou, nauwelijks. In het begin was dat moeilijk. Ik moest heel erg wennen. Dat heeft al een jaar geduurd dat het echt vertrouwd was. Mm -hmm. Dat wel. Maar wat ons ook ergert is, is dat uh, minister Bot... in 1906 ongeveer... Nee, 2006... Ah. Onze minister van Buitenlandse Zaken. Buitenlandse Zaken. Ja. Namens de Nederlandse regering... de soevereiniteit van Indonesië... met terugwerkende kracht erkend heeft... met ja. ingang van 17 augustus 1945. Hmm. En als dat met terugwerkende kracht erkend wordt... dan betekent dat wij er onrechtmatig geweest zijn. Ook ja. met terugwerkende kracht. Ja. Dus zouden wij miljoenen schadevergoeding kunnen eisen... met terugwerkende kracht. Ja. Ja. Ik denk niet dat dat lukt, maar... U zou wel, laten we zeggen. Uh, erkend willen worden. als iemand die bezwaren had. die u zojuist verwoord hebt. En dat zou best eens gezegd mogen worden. van de kant van onze overheid. Ja, ja, ja, ja. ja. Maar het wordt eigenlijk doodgezwegen. Er is geen journalist. Nou, sterker, meneer Uitham. Mensen als u. die aan die politionele acties hebben deelgenomen. zijn in de loop van de jaren. toch zeker door een deel van onze bevolking weggezet. als mensen die. Uh, dan mag ik het zeggen, misdaden misschien wel tegen de mensheid beginnen. Of onterecht daar bezig waren geweest. Ja. U hebt, uh, laten we zeggen, een heel negatief etiket gekregen. Ja, ja. Hebt ja. u daar ook last van? Ook wel, ja. We zijn, uh, onterecht zijn wij bestempeld als slechte als, uh, slechterikken. En er zijn ook wel lelijke dingen gebeurd. Inderdaad wel, maar er was vaak niet meer opzet. En dan werd een patrouille van ons weer beschoten. En dan schoten de Nederlandse jongens terug... En omdat zo'n zo zo klein dorpje, het was allemaal bamboe en riet... dan raakte het dan in het brand. En dan werd het bericht verspreid van Nederlanders ze hebben het dorp platgeschoot. Ja. Dan, dan kom je terug, na die periode, daar heb je last van. En wat tref je dan thuis aan? Hoe ziet het er dan uit op de boerderij? Nou, dat was heel apart. Dat is een apart verhaal. En dat is dit veel te korte tijd om dat uit te leggen. Maar ik kwam erop neer dat mijn vader die wat, was verongelukt. Hij was aangereden door een auto. We hadden een voetbalwedstrijd in Indië, in Ponarokko, dicht bij Surabaya. En toen kwam de, de veldprediker, dat is de militaire dominee, kwam langs. Nou, ja. kan ik Jan Uitham even spreken. Ik zei, nou, even wachten, dominee, we staan met 1-0 voor. Dan moeten even geduld hebben. Ja. En toen was de wedstrijd voorbij en toen zei hij... nou, hoe gaat het met jou? Ik kwam bij me, op, op, op een bank zitten. Hij zei, ik heb een lelijk bericht. Je vader die heeft een ongeluk gehad en die is hij, eh, helaas overleden. Ja. Dus toen moest ik al zo naar huis om het familieboerderijtje in stand te proberen te houden. Dat is heel versneld gezegd eigenlijk. Ja. hoor. We gaan even in Eindhoven buurt bij Rachna Niemeyer. Het is uh, zeer verrassend 1-0 voor FC Zwolle. We zijn 25 minuten onderweg een aanval bij de Zwollenaren vanaf de linkerkant op de punt van het strafschopgebied gaat William Pluim het strafschopgebied van PSV binnen. En dan is het Benson die in de gaten wordt gehouden door Van Bommel. Maar de PSV-aanvoerder is te laat. En dan tikt Benson de bal van dichtbij. Onder doelman Waterman van PSV door. Het is niet eens heel verrassend, want Zwolle. We weten inmiddels dat het elftal echt kan voetballen. Dat elftal had al een penalty moeten hebben. En voetbalde gewoon behoorlijk mee met PSV. Dat wel een buitenspelgoal maakte via Lens, maar dat was echt twee meter buitenspel. PSV begon zwakke passes te geven en te twijfelen aan het eigen kunnen. En dus profiteert Zwolle met een goal van Benson. En staan de Zwollenaren echt waar met 1-0 voor in het Philipsstadion van PSV. Jan Uitham, de nummer 2 van de toch 1963. Die direct na de oorlog in 1947 <kijkt> in opdracht van de Nederlandse regering... Nou, toen nog ons Indië wordt uitgezonden. Positionele acties. Nou, hij heeft er net uitvoerig over uh, verteld. Hij heeft de schildering uh, geplaatst. En dan komt u terug in Nederland. Uw vader is overleden. U, wat, ge wat, ge wat gebeurt er dan met de jonge Jan Uitham? Die, die moet dan ineens uh, de boerderij overnemen? Ja, mijn moeder was al eerder overleden. Dus mijn vader was weduwnaar. En ik had twee jongere zusters en een jongere broer. En we hadden een familiebedrijf, familieboerderij. En toen ik terugkwam moest ik eigenlijk de zaak overnemen als voogd over mijn eigen zusters. En zo zijn we verder gegaan met de hele familie. Mijn vrouw en ik zijn erbij ingetrokken. En dat verliep, verliep geweldig verder. En zo heb ik min of meer mijn eigen zusjes mee grootgebracht. En dat is achteraf bekeken vrij goed gelukt. Ja, dat is leuk om te horen. Ja. ja. Uh, want Jan Uitham is dan uh, 15 als de oorlog uitbreekt. Dan moet hij naar Indië. En dan komt hij terug. Dus zijn vader overleden. Zijn moeder is al eerder overleden. Ik bedoel, u krijgt heel veel verantwoordelijkheid in uw, in uw jeugdig bestaan op dat moment. Ja. Dan, maar, je, je bent eigenlijk al een tijd onderweg. Terwijl elk ander heeft dan uh, ontspannen kunnen leven. En uh, zich lekker kunnen voorbereiden op volwassenheid. En, uh, en, en voor u gaat het maar door en door eigenlijk. Ja, maar we hebben wel uh, ontspannen kunnen leven toen het eenmaal weer op gang was. Dus we, maar het was, ik kan me niet achteraf voorstellen dat ik als 24-jarige dat aandurde. Ik werd benoemd door de kantonrechter als fout over mijn eigen zusjes. Maar ik kreeg jaarlijkse controle van, via de kantonrechter om te vragen naar de resultaten van mijn zusjes ja. op school. En we gingen ook naar oudere avonden als een ouder, maar het was eigenlijk als een oudere broer. Ja. Maar dat is achteraf heel goed verlopen, dus daar moet ik het niet over zeuren. Het is geweldig verlopen. Zeg, zeg, met, okay. en met alle kritiek die u heeft op uw uitzending naar Indonesië... Bent, voelt u zich wel een veteraan? Een, uh, een defensieveteraan? Eigenlijk niet. Nee. Maar ik heb, als ik militaire kolonnes krijg, krijg ik nog vervelende kriebels. Ik heb een hekel aan militair gedoe. Okay. Op het ogenblik ook. Het gaan gaan bijna dagelijks rijden de militaire kolonnes bij ons langs... naar het oefenterrein in het Lauwersmeer. En als ik dat zie, dan kan ik me echt, echt wergeren. Ja. Echt uh, ergeren. Zomaar het lintje van de koningin draagt u? Ja. Met trots, ere. Ja, toch wel. Dat wel, wel hè? Jawel. Wel voor koningin, maar vaderland, dat had wat minder gekund. Uh, destijds. Ja, ja, maar de koningin, die staat ja. boven toch? Dat is waar. Als het erop aankomt, is het niet veel te vertellen, maar uh, het is toch een, uh, een, symbool, een hè? symbool, hè? Ja, zoals u symbool bent, mag ik het zeggen, van de toch 1963, samen met die met die grote held Reinier Paping. Net vertrokken uit het Fries Museum in Hinderlopen, Het Schaatsmuseum. En met Jane van der Berg. Al die mannen die ons uh, deze... Uh herinneringen hebben bezorgd. Dank u wel dat u ze vanavond nog wilde ophalen... aan het eind van die lange feestelijke dag hier. Dank u wel, Jan Uitham. Nou, ik heb graag gedaan. Ik hoop dat ik het redelijk gedaan heb. Ja, en dan moet je het zoveel mogelijk maar gaan schrappen. Ja? <laughs> uitgezonden is uitgezonden. Willemijn Veenhoven van BNN. BNN, goedenavond. Ja, hi, goedenavond. Oh, wat fijn. Meteen een applaus. Nou, zometeen onze vrijdagavondshow. Oh, oh, oh. Zometeen onze vrijdagavondshow met Natuurlijk hebben wij het over... Lens, en dat doe ik met twee wielerjournalisten. Mark Miseris Nienke de Jong. En die gaan hun hoogtepunten en dieptepunten uit het, het interview opdiepen. Daar hebben we het over. We hebben het over de Elfstedentocht met Marco Verhoef. We kletsen niet zomaar wat, maar met de Weerman. Dus uh, allemaal hele nuttige en zinnige dingen waar je bij wil zijn. Dus ik zou lekker blijven luisteren. Eerst het nieuws van half negen. Hier is Ewout de Jong. Radio 1. Het NOS-journaal. De Russische activist Alexander Dolmatov is deze week ten onrechte in een uitzetcentrum opgesloten. Dat zegt zijn advocaat, Wijngaarde. De 35-jarige Rus pleegde gisterochtend zelfmoord in zijn cel in Rotterdam. Volgens Wijngaarde had hij het beroep op zijn asielaanvraag in vrijheid mogen afwachten. De Italiaanse fabrikant van de Vira-treinstellen stuurt 30 monteurs naar Nederland. Na een reeks incidenten rijdt de hoge snelheidstrein in elk geval tot en met woensdag niet tussen Amsterdam en Brussel. De monteurs maken morgen een aantal testritten met de Vira. Duidelijk is al wel dat de bodemplaten beschadigd raken door ijsvorming. Andere treinperikelen, de grootste problemen rond Utrecht centraal zijn voorbij, zegt de NS. Tegen Vira waren er problemen met seinen en wissels en kwam het treinverkeer even stil te liggen. Het bankement was snel verholpen, maar rond Utrecht en rond Den Haag en Rotterdam zijn nog steeds vertragingen. De bosbranden die al weken woeden in Australië hebben een leven geëist. In een uitgebrande auto is een verbrand lichaam gevonden. Verder is het vuur op verschillende plaatsen opnieuw uit de hand gelopen. In de staat Victoria woelt al ruim een dag een kilometer brede brand die 45.000 hectare beslaat en in de staat New South Wales woeden meer dan 80 branden. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today.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 Iedere vrijdag sluiten we hier in BNN Today de Nieuwsweek af. En dat doen we met uitgesproken gasten, spraakmakende onderwerpen en natuurlijk hele goede muziek. En misschien was je van plan om uh, zo'n beetje nu de herhaling te kijken van het interview met Lens. Niet, niet doen. Niet doen, niet doen, Gewoon lekker blijven luisteren. Onze gasten, die hebben namelijk de meest opvallende spraakmakende uh, momenten voor je op een rijtje gezet. En onze gasten hebben er verstand van. En dat is ook wel eens fijn. En uh, ja, de Elfstedentocht. Gaan we het ook even over hebben. Daar is hij al! Daar Marco <laughs> ja. oh. in, in. Hij wordt goed bericht hier. Hij is kleding. Want hij lacht. <laughs> hij lacht altijd. Hè, okay. Ik vind het um, um, hoofdvol, want hij is een soort Winter haalt Hakkers aan. En een enorme en met ja. sneeuwschoenen. Ik voel iets aankomen, man. Ik voel iets aankomen. Zometeen hebben we het erover. Ik droom er in ieder geval stiekem van... er zijn er meer met mij. Erik Corton is er weer. Die hoorde je er al even tussendoor schreeuwen. ziet er ook sorry. heel mooi uit vandaag. Ach ja, je doet dus wat in je leven. Ja, hè? allemaal ja. te zien op de webcam Radio1.nl. Zie je Erik strak in het pak... Misschien wel, omdat je allemaal mooie Ik heb vier vrouwen meegenomen, ja. Ja. Ik heb niet echt vier vrouwen, maar ik heb vier prachtige, prachtige liedjes meegenomen. Van vier vrouwen waar ik in 2013 grootste dingen van verwacht. Waaronder dus... ga je dat al zeggen, wie het zijn. Nee. De, dat, eerst, de dat... eerste komt uit Engeland en heeft mij op uh, Your Sonic Noordenslag laten huilen. Letterlijk. Oh, ja, eigenlijk oh. stond met tranen omhoog. Zo wow. prachtig mooi. Dat zo meteen. En Luukie Kink die is er natuurlijk ook bij. En die heeft weer de hele week het nieuws gevolgd. En er wat opmerkelijke uitspraken uitgehaald. Ja, ik had een maandag al. Ik had maandag al ja, het die meest opmerkelijke. Ja, ik wist het meteen al. Want er kwam een tweetje voorbij. Ik volg natuurlijk de hele dag het Twitter. Uh, en dat tweetje dat zei Sven Kramer heeft dus exact dezelfde stem als Ebke. Werd gezegd. Dus toen dacht ik, ja, nou ja, dat weet ik niet meer zo goed. Maar oh, niemand, oh. iemand op Twitter, zei, dus toen dacht ik, dat ga ik even checken, even controleren. Uh, wie, wie is dit? Een rood is ook van de sport ja, zou hadden moeten weten. Wie is dit? Dat was heel vervelend, want ik had een, ja, ja, okay. ja, een plan in mijn hoofd. Ben een project van uh, de Spelen. Maar goed, luister. En, uh, nu had ik het gevoel dat ik me da daarvan moest uh, afwijken, zeg maar. Nou, dit is Hebke en dit is dan Sven. Als topsporter wil je gewoon het liefst elke dag de bevestiging dat je de beste ja. bent. En toen dacht ik, nou... Dat je gewoon niet, omdat je gewoon moet trainen en daar wil je minder van. Oh, nee. Nee. nee, nee. Ze komen nee. allebei nee. uit een bepaalde nee. provincie. Dat kun je horen <truimert> in de zaad. Ja. Terug klopt niets. <lacht> maar wel nieuws van de uh, ja. Maar het is goed dat je dat even doet. Adelinde Cornelissen en Ankie van Grunswe, Die moet je wel een keer. Die zitten lijken. allebei op een paard. Ga het volgende keer opzoeken. Ja. <lacht> nee, maar echt waar ben ik echt. Die en lijken echt op elkaar. Thijs van der Brink en Klaas Drupsteen. Die lijken ook heel erg op elkaar op de radio. Ja, Willemijn Veenhoven Robert Meder ook. Absoluut. Mocht je willen, Mocht je willen, Robert. Mocht je willen, Robert. Doe mij eens na. Wat? Doe mij eens na dan. Het weekend is begonnen. <laughs> Sprekend. Heel leuk. Sprekend. Robert ja. Meeder met het Sportnieuws. Straks uitgebreid gaan jullie het over uh, Lance Armstrong. Hebben wij uh, zoomen vanavond uh, in langs de Lijn in op de rol van de UCI. De wereldwielerorganisatie, uh, om maar even zo te zeggen. Um, de oud-voorzitter Heijn Verbrugge die zegt... Dat hij zich vrij gepleit voelt door het interview. De bevestiging van die twee dingen: dat UC correct is geweest en dat we altijd alles gedaan hebben, die zijn gekomen. Dus ook in dat interview van Armstrong. Voor mij niet als een verrassing, maar ik ben er natuurlijk wel erg tevreden over nadat je jarenlang allerlei verdachtmakingen over je hebt heen moeten laten gaan. Ja, maar David Walsh, dat is een Britse journalist... die Lance Armstrong en de UCI al jaren kritisch volgt... die hoorden toch iets heel anders. Armstrong heeft eh, namelijk toegegeven... dat hij in 1999 positief test op cortisone... en de UCI accepteerde vervolgens een trucje... namelijk een achteraf geschreven doktersreceptje. UCI knew he did not have a prescription. He had broken the rules. He should have been disqualified... Maar ze conspired met Armstrong to accept this backdated prescription. Nou, straks om tien uur langs de lijn gaan we hier veel dieper op in. We gaan ook even in Eindhoven kijken, natuurlijk. Want het voetbal is weer begonnen. PSV tegen Pekswolle, Ragnarie Meijer staat 1-0 voor FC Zwolle. Echt waar, 10 minuten voor de pauze. PSV gaat zometeen zien dat Zwolle, ja, wat zo moet ik het zeggen, een ingooien gaat nemen. Halverwege de PSV-helft geeft mij de gelegenheid om even te vertellen dat Lens werkelijk een niet de missen kans kreeg kwam oog in oog te staan in het strafschopgebied met zwolle keeper Diederik Boer een minuut of wat geleden. En maaide die bal vervolgens met zijn rechter enkel. Ook echt waar naast de goal van Boer. Dat had de 1-1 moeten zijn. De 1-1 die op naam kwam van Benson Hij maakte er eentje dit seizoen, namelijk die goal van vanavond. Maar wel een hele belangrijke. Mark van Bommel nu op het middenveld van PSV. Het publiek in Eindhoven gaat erachter staan. Mertens. Op 20 meter van de goal. Lens komt buitenom en gaat de voorzet geven. Boer, ja, een uitermate zwakke voorzet van de International van Oranje. Want uh, bij de eerste paal niemand voorin bij PSV om af te maken. Bijvoorbeeld Timma Tafs en uh, Boer zitten makkelijk tussen. Wel een afvallende bal voor Mertens. Daar PSV, is dat een penalty? Nee. Bal het strafschopgebied wordt gepenetreerd aan de rechterkant door Erik Pieters. En scheidsrechter Hiegler. Maakt meteen dat gebaar zo met twee handen horizontaal. Nee, niets aan de hand. De bal wordt gespeeld. En zo komen ze achterin bij Zwolle met de schrik vrij. En het blijkt een terechte beslissing. En kijk nog even op de monitor. Aschente gooit zich voor de bal. Doet dat met zijn hele hebben en houden. Maar raakt Pieters verder niet. En dus staat Zwolle nog altijd met 1-0 voor. Een minuutje of acht voor de pauze. Met name het positiespel bij Zwolle. Af en toe zeer goed verzorgd. Ja, hij was te mooi om te laten liggen. Lens mist een kans. En dan zeg jij, Luc? dat het niet echt een dag van een lens is. Ja, juist. Twee Dank je wel. Tien uur ben ik terug. <laughs> leuk dat die bij mij, mij nu valt. <laughs> nee. Valt een enorm kwartje. Ik nee, denk alleen. Joh, zo leuk. Grappen uitleggen. Ja. Leuk. Ja, dacht, dat doen we maar alleen ja. op de redactie. Ja, dat je moet, ook op zender. je ja. moet zo aan Marco even vragen ja. over die pluim met min 17. De weerpluim. De, ja. Ik heb een pluim gezien van meer dan 17. Ja, ik wil jullie niet gras voor de voeten wegmaaien... maar ik heb echt een pluim gezien van min, vee, min 17 voor over 10 dagen. Een pluim. Dat vind ik heel ja, dat, knap. Dat, dat had, vind ik knap. Ja. Ik heb hem echt gezien. Het Erben had het daar gisteren Gaal ook over. Ga nee. ja, ik uit. je ja. het nu al ja. eten? Nou, dan nee. verklap ik alles. Nou, nee, nee, nee dan ik vind dan het een mooie cliffhanger. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Zal ik hem opzoeken en uitdraaien even? Ja, doe maar. Ja. Ik, ik denk wel dat ik weet wat je bedoelt, hoor. Ja? Ja, ik denk het wel. Je hebt hem ook gezien, hè? Ja, deels. Ja, ja zie je wel. Heel leuk. Deze klip oh. Dit is misschien meer iets voor buiten, daar. We gaan het zo meteen uh, horen wat Robert Meijer bedoelde. Als het maar betekent dat er een Elfstedentocht komt, dan vinden wij het allemaal best. Tot zo, Robert. De eerste gast. Ja, de eerste gast. Daar gaan we, hoor. Onze gast deed op zijn 22e verslag van de Tour de France La de Boucle. Dat favoriete ding in de, in de zomer, wat mij betreft. Daar dromen toch alle jongetjes van, ik ook. Uh, maar ik was er te lang voor en te zwaar. Uh, hij deed diepgaand onderzoek naar dopinggebruik... binnen de Rabobankploeg, wat resulteerde in een buitengewoon onthullend artikel. Ze zijn blij dat hij er is. Sportjournalist van de Volkskrant, Mark Misheers. Goedenavond. Goedenavond. Vannacht live gekeken? Uh, nou, zeg dat wel, ja. <laughs> God, ik kan het nog voelen. Want jij moest meteen een stukje af hebben, of niet? Nee, mijn chef was zo... Die keek ook. Iedereen ja. keek, had ik het idee. Jij keek ook. Uh, ja. Oh, je bent nog niet aangekondigd. Nee, nee die is het ja. de, de nog uh, andere Die is er nog niet. Nee, maar die komt zo. maar ja. uh, nee, Iedereen kijkt volgens mij. Maar ik hoefde er zelf niet, niks uh, over te tikken uh, in de vroege ochtend. Maar dat hebben we vandaag alweer gecompenseerd. Ja. <lacht> je wordt ervoor betaald, ja. weet je? Dus ja. Daar kwam jij uh, met dat enorme verhaal hè, over uh, de Rabobankploeg tot 2007. liet dus do do dopinggebruik toestaan. Eigenlijk daar kwam ja. jij mee. Hoe kan het dat er daar nooit iemand eerder mee is gekomen met dat verhaal? Ja, ik denk ook. Ja, er zijn heel veel, veel mensen die hebben die ploeg jarenlang gevolgd. Uh, hebben zich toen al geen kritische vragen gesteld. En ik denk ook dat het dan, dan niet logisch is om van die mensen misschien te verwachten dat ze ineens een soort denkomslag maken en daar wel ineens mee aan de gang gaan. Dus jij bent nieuwe generatie. Ik ben wel, van een, ja, ja, wel van en een nieuwere generatie. Geen ja. last op, op hun schouders, geen banden met ploegen en. Nee, misschien ook wel minder een band met het wielrennen, weet je wel. Dat is niet dat, als het, dat ik geen wielrennen meer mag, mag doen, dat ik dan. Uh, maar betekent ja, dat wat je zegt, dat? dat of laat zeggen, die oude, oude wielerjournalisten... <laughs> dat die te veel in dat wereldje zaten? Ja, dat denk ik wel. Voor een, voor een deel zeker. Kijk, je hebt altijd wel mensen die zijn wat objectiever dan anderen. Ja, ik bedoel ook vriendschappelijk en met andere belangen... dan alleen journalistiek. Ja, okay. ja, maar er zijn ook heel veel, ook misschien van de jonge generatie... maar van de oude generatie nog meer journalisten... die er ook helemaal niet op zitten te wachten. Ja, op ja. nee. Laat maar lekker, gewoon lekker de koers... Maar nou. betekent dat dan ook dat uh, nu nieuwe generatie renners... die er niks meer mee te maken wil hebben, nieuwe generatie wielerjournalisten... Nou, Nienke de Jong is inmiddels al lang gaan zitten. Hallo. Ze is ja. er gewoon. Is ook wielerjournalisten. Uh, generatie op zich. Mm -hmm. Kunnen we dan vanaf nu verwachten dat jullie generatie... daar echt eerlijker over gaat schrijven en daar ruksigloos over gaat schrijven... als het gebeurt? Nou ja, ik denk wel dat dat gebeurt. Er wordt sowieso wel meer over de opening geschreven dan vroeger. Ja. Uh, en en ja, soms wel te veel misschien. Dan kun je ook afvragen of dat nou goed is. Maar um, uh, ja, renners willen ook gewoon dat we erover uh, schrijven. De renners van de huidige generatie. Behalve Mark Cavendish, die was een beetje boos toen het veel over Armstrong ging van de week. Ja. Jongens, jullie zijn dus onze hoop, begrijp ik. Nou ja, Fijn. dan moeten we ons best doen, hè? Ja. Eindelijk iemands hoop. <laughs> Stel het toch nog maar even voor, Riddink. Ik zal gaan eerst even een zetel ja. geven. Nou, daar komt hij hoor. Uh, net als ik, amateur wielrenster. ik ben dan wielrenner, Renner, zij is wielrenster. 53 uh, 3 sidekick, NAC, next columniste, uh, schrijfster van het sportboek Vrouw en Fiets en Oprah Watcher. Oh zeker? Ja, he? officieel hè, oké. Okay. Mm -hmm. uh, we zijn kortom ongelooflijk oh. blij dat je er bent, want we hebben het inderdaad over iets wat, uh, wat absoluut binnen, jou, uh, binnen jouw be uh, belevingswereld valt. Uh, st ik stel je netjes voor, hier is Nienke de Jong. Nienke de Jong, yes. dankjewel. Gefeliciteerd, goed dat je er bent, maar eerst een doelpunt. Oh. PSV, Holle, Ragnar. naar. De gelijkmaker van PSV. De druk nam de afgelopen, afgelopen minuten toe. We zitten een minuut of drie voor de pauze. En de, Timma Tafs mag van dichtbij met een soort van hakbal. Een fraaie goal wel scoren voor PSV. De voorzet komt vanaf de linkerflank van Mertens. Die daar zijn tegenstander van Polen gek draait. Die gaat erbij onderuit. Voorzet komt laag en dan verlengt de Matafs die bal eigenlijk achterwaarts in de lange hoek. En is de doelman van Zwolle, Diederik Boer, toch een keer gepasseerd. Er waren al wat momenten met Lens. leider leiden overigens deze aanval oorspronkelijk in vanaf de rechterkant. Toen Mertens en toen Matafs. Het is gelijk nog 2,5 minuut. Nienke, Deze. Niemke de jong. Um, goed dat je er bent. Ook opgebleven. Je hebt ook geloof je bent naar bed gegaan en ja. opgestaan. wekkertje gezet. Ik denk, ja. ik wil het zelf zien. Ik wil met eigen ogen zien uh, hoe hij het gaat toegeven. Want ik dacht dat het kan niet meer missen. En dat, uh, nou, dat kwam ook helemaal uit. Ik bedoel, die eerste minuut van het hele interview was al meer dan voldoende. Ja, ja, om wacht te blijven. Dus het kruisverhoor, bad, ja. boom, kletter, Dat ja, was ook genoeg, ja. hoor. Ja. Ja. Precies, ja, daarna was het uh, alleen nog maar gekeuvel. Maar dat, nou, dat, dat was al echt uh, reden om de wekker te zetten. Ja, vond je het voor de rest gekeuvel? Daar gaan we het zo meteen ja, nog uitgebreider het over, het waarschijnlijk. Ja. Uitgebreid, uitgebreid. Nou, ik vond het ook het goed deed. ja. Nou, hè, dat vond ik ook. Nee, ik ja, al was... al het gezuurd en spijt, ja, dat vond ik ook, hoor. Nee, hoor, ik wil hier best een land voor Oprah. Die heeft het goed gedaan. Maar ja, hij wilde gewoon niks zeggen. Dat gaan we zo meteen uitgebreid bespreken. Verder uh, volgden we jouw Twitter een beetje deze week. Iets met diëtistes en metabolische <laughs> leeftijd van 42. Ja, Wat was volgeluk. dat? Nee, ik ben aan het trainen voor de Tour for Life. Een fietstocht in september voor artsen zonder grenzen van Italië naar Nederland in acht dagen. Dus ik moet keihard trainen. Dus ik ben nu bij een sportarts geweest en ik ben bij een diëtiste geweest. En ik krijg een soort van Nienke 2.0 krijgen we over negen maanden. En dan ben ik hem al Slank en afgetraind, maar dat gaat nog even duren. Maar jouw, jouw komt, metabolische op... leeftijd is nu 42, dat zei de diëtist. En toen heb ik echt nog bijna zeg maar, in haar witte jas zitten janken. Van ja, dat kan Wat, niet wat is je metabolische leeftijd? Ja, dat heeft weer te maken met je spierkracht en je vet en uh, dat soort dingen. Nou maar, ja. je, maar als je 41 bent, is het niet zo'n probleem. Nee, dat weet ik niet. Maar je. <laughs> ik ben al nee. 27. Oh, okay. oh, damn it. Oh. <laughs> Het kan alleen maar de goede kant op. Acht daarom je denkt, joh. Hey, je hebt nog negen maanden. Precies. Ga je, je vrij doen? Ja, helemaal. Wow. Ja, alleen op rooien wijn. En anders een bekende ding. Goede kaas. Ja, ja. ja dat is goed. <lacht> Erik, we hebben er nog één. Hebben we nog iemand? Oh, ja. daar zit hij weer. Daar is hij. Ah, ja, hij was er al eventjes. Want op dit soort dagen zit Nederland namelijk vol spanning. Uh, ik ook. Maar er zit een man die hier tegenover zit. Ook vol spanning voor de televisie. Want dat is wederom weer eens druk. Want er is, zoals hij dat noemt, weer. Want er gebeurt wat. Wachtend op de laatste minuten van het acht uur journaal... gaat hij ons misschien wel voorspellen dat het eraan komt. Weer mens. Marco Overhoef. Komt hij of komt hij er niet? We gaan het hem zo meteen vragen. Ik zei het al: weer mens, Marco Overhoef. Goedenavond, Marco. Hoe vaak ah, hey. heb jij die vraag vandaag alleen al gehad? Nou, dat valt wel mee. Want we nou. hebben bij de NOS afgesproken dat we voorlopig doodmenschen de e word doen. Okay. <lacht> dus uh, ik ga daar nu van afwijken. Uh, dus nee, dat valt dat eigenlijk valt wel mee. mee. Ja, kijk, je moet gewoon uh. heel erg oppassen dat je, dat je het ook weer niet te veel gaat overdrijven. Kijk, het, nee. het ziet er het zag, het ziet het zag. Nou ja, nee, ik ja, niet nee. Klappen, nee, hè? Maar er zijn natuurlijk. Laat ik zo zeggen, het is winter en dat blijft het voorlopig ook. Ja. Alleen de vraag is: is dat genoeg voor die, die, die, die felbegeerde tocht? En misschien wel meer begeerd nog door de Hollanders dan door de Friese zelf. Laten we niet meer. En die vraag ga jij voor negen en met zekerheid beantwoorden. Ik ga die vraag beantwoorden, ja. ja. BNN Today zet een punt. Achter de week. Plaatje, of, of gaan we die gewoon even overslaan? Uh, nee, het nee? lijkt me niet. Nee. Dat is mijn huilplaat. Oh, sorry, is dus je huilplaat. Kom... Nee, ja, afgelopen weekend was het dus Your Sonic uh, Er was afgelopen vrijdag geen uh, BNN2D, want toen was het namelijk uh, schaatsen geblazen, geloof ik. Hè? Ja. Ja. Uh, dus uh, ik had hem eigenlijk uh, toen moeten draaien, uh, omdat ik het namelijk op plaat al heel mooi vond. Maar deze vrouw heeft dat op Your, Your Sonic in een keet gespeeld met 30 uh, man publiek en alleen piano. En dus, uh, ik heb nog nooit met zo'n dikke strot, dat ik bijna niet durfde adem te halen, 13 minuten ademloos en deze vrouw staan. Uh, kijken en luisteren. Ze komt uit Engeland, heet Laura Mavula. De eerste plaat moet nog verschijnen. Er is een EP'tje uit waar vier tracks op staan, en dit is daarvan de single. De nummer heet She. Het is uh, heel apart, mooi, prachtig en net even wat anders. Luister maar. She walked you with her head down. Love. She wondered if there's a way out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 for a new light She closed her eyes Then she heard a small voice say You don't stop, no You belong to me She cried Maybe it's too late Wat mij betreft niet voor niks door de BBC uitgeroepen tot The Sound of 2013. Of zo, ik geloof er ook in. Laura Mavula, hoor die en she? Luke, we kunnen natuurlijk maar met één ding beginnen... en dat is het nieuws van de dag. Tenminste als ik mijn kastje heb... en ja, ja. So here we are in Austin, Texas. Ja, dit is op DLC zie de grote bloeddoping Show. Welkom bij de e Onzeem. vraag is eigenlijk heel simpel. So let's start with the questions that people around the world have been waiting for you to answer. And for now I'd just like a yes or no. Okay. Okay. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Yes. Okay. Yes or no? Heeft u ooit contact gehad op welke manier dan ook met matchmates? Yes. <laughs> yes or no? Was one of those banned substances EPO? Yes. Mhm. Mm Yes of no. Heeft u een liefdesbaby samen met Mats Mees? Yes. Hmm. Did you ever blood dope or use blood transfusions to enhance your cycling performance? Yes. Hmm. Heeft u ooit een puppyhondje voor de ogen van uw team in stukken geschud? Yes. <laughs> Did you ever use any other banned substances like yes. testosterone, yes. Uh, cortisone yes. or human growth hormone? Yes. Bent u ooit ontvoerd door aliens? Yes. Heeft u wel eens een pluk watten gegeten? Yes. Draagt u wel eens lingerie? Yes. Verdient u boven de balken in de norm? Yes. Heeft u wel eens een gaatje geboord in een konijn? Yes. Is Matthijs van Nieuwkerk echt mediaman van het jaar? Not my Had u in de jaren 80 ook zo'n stomme leren broek? Yes. Is Ivonieën de Nederlandse Oprah Winfrey? Yes. Vindt u het ook zo stom dat mensen opera zeggen in plaats van Oprah? Yes. Poept u wel eens velletjes? Yes. Gaat u eigenlijk in deel 2 nog huilen? Yes. Is dat wanneer uh, Oprah over uw kind begint? Yes. Nou, dat is goed voor de kijkcijfers. Yes. Interview. Bin de meester maar een punt. Achter. Hier zou ik dus wel voor opblijven. Oh, maandag weerlijk. Tenminste, voor opstaan. Ja, ja. dames en heren aan tafel, Mark Micheres, Nienke de Jong bij de Wielerjournalisten. We hebben jullie gevraagd naar jullie uh, hoogtepunt, dieptepunt, in ieder geval jullie meest opvallende fragment uit dit interview. Um, Mark, dat was bij jou. Dat was bij mij uh, eigenlijk. Uh, het feit dat, dat Lens Armstrong ineens ging bekennen... dat, dat, helemaal, dat hij helemaal geen begenadigd uh, spreker was. En dat hij in 2005, toen hij voor de laatste tour had gewonnen... dat hij daarna een speech hield die eigenlijk nergens op sloeg... en waar hij zich nu voor schaamt. Ja, die helemaal zomaar uit zijn dood zo. Ja, zelf. En, en dat hij een microfoon in zijn handen kreeg uh, gedrukt. Uh, en dat het, nou ja, hij wist zich er helemaal geen raad mee eigenlijk. Dit fragment. Looking at that now, it just sounds ridiculous. I, I got it. I'm, I'm definitely embarrassed. Uh, uh, listen. That was the last time I won the Tour de France. That was the last, that was my last day. I retired mm -hmm. immediately after that. That's what you leave with? Yes, you can leave with better than that, Lance. Mm -hmm. Mm -hmm. That was lame. Ja, want wat gebeurde hier? Leg het even nog kort uit. Nou ja, dat was dus op de Champs-Élysées. Daar had hij dus de Tour gewonnen voor de zevende keer. Daarna ging hij stoppen. En hij vond het nodig om daar nog eens even iedereen die hem niet vertrouwde... en geen geloof had in het wielrennen nog even onderuit de zak te geven. Het werd een verhaal over mensen die cynisch zijn. Nou ja, die kan deze sport wel missen. Ik zou niet zoals jullie verder willen leven. Zo zei hij het eigenlijk. En jullie durven niet te dromen en kijken nou eens wat er allemaal mogelijk is. Ja, terwijl... Nou ja, heel veel mensen natuurlijk toen gewoon vragen over hem hadden, of hij ja. nou wel aan de doop zat of niet. En uh, er waren al heel veel wat, wat beschuldigingen bijgekomen. En hij zegt u eigenlijk bij Oprah... Uh, van dat verzon ik ter plekke, hè? Ja ik, daar van, ja, ik kreeg een microfoon in mijn handen gedrukt. En ineens. Ja, ik, ik ben maar wat gaan zeggen, want het was nieuw wat ze deden en voorheen hoefde je nooit te speechen. Ja. Uh, <laughs> maar de waarheid is gewoon dat hij de dag ervoor in een volle perszaal, op zaterdag, de laatste zaterdag van de Tour... Mag de winnaar, die dan al bekend is, mag zijn grote toespraak houden. En die wordt dan geïnterviewd. Dan kan je eigenlijk de laatste vragen stellen. Mm -hmm. heeft hij precies hetzelfde gezegd. Dus heeft hij ook al, al die journalisten verteld van... ja, jullie zijn cynisch en uh, ik zou niet met jullie willen ruilen. Dus wat, wat zegt dit voor jou? Nou ja, dat het een, toch wel een belachelijk verhaal is... wat hij die, wat die gisteren in grote lijnen heeft afgestoken. Dat hij nu eigenlijk... Zelf, ik, ik vraag me ook de hele dag af van... is de, de, de oude lens, zou hij trots zijn op de nieuwe lens? Mm. Wat zou de oude lens vinden van de nieuwe, weet je wel? De, de, de oude, wat je... Ja, de, de oude lens die ja. iedereen gewoon echt Ik moet nou ja, zeggen, verkrijmelt. Dat, die dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat hij niet moeilijk over, nee. om alles niet in de hoek te piezen als, het, als het moest. Nou Ja, daarom, hij heeft he, gewoon reputaties, levens, ja. carrières kapot gemaakt, huwelijken kapot gemaakt. Uh, en, en nu gaat hij ineens zeggen dat het hem spijt en dat het allemaal niet zo bedoeld was? Come dus dat, dit Tuur. was voor jou echt het fragment van de, hij heeft daarover gelogen, ja. hij heeft over zijn hele leven gelogen. En, ja, en, daarna kon ik ook echt gewoon die hele bekentenis niet meer serieus nemen. Het begin was misschien goed, met, met ja en nee en uh, ja-doping. Ja. Heeft ooit iemand, even, een stomme vraag misschien... maar heeft ooit iemand een keer met Danielle overgraag gepraat... over wat voor lens dat toen, uh, toen was? Zij toen ging dus met hem, hè? Ja, toen was ja. hij nog ja. niet ziek geweest. Ja. En toen was hij nog een, een beginnende ja. renner. En niet zo'n beste ook, eigenlijk. Dat viel best wel tegen toen. Uh, het is wel eens gevraagd, geloof ik. Ik ben daar zo benieuwd naar, want ja. zij, moet dat toch, zij heeft heel dicht bij hem geleefd. En hij heeft ook gezegd dat hij na de kanker echt is veranderd. Yeah. Dat zei hij in dat interview. Dat hij dus ja, toen pas echt die. een wraakzuchtig, nou, bijna eerzuchtig mannetje was geworden. Dus misschien was hij met Danielle nog wel echt een schatje. We gaan het haar eens vragen. Even ja. jouw fragment, Nienke. Uh, ja, dat is het fragment uh, dat Lens eigenlijk uh, min of meer... Uh, niet, misschien niet in die woorden zegt van... Ik, als ik niet in 2009, 2010 uh, een comeback had gemaakt... dan hadden jullie me nooit gepakt. Dus... Your comeback was also a tipping point. Do you regret now coming back? I do. We wouldn't be sitting here if I didn't come back. Want wat zegt dit? Nou ja, dit klinkt een beetje als, ik heb het deze week vaker gezegd... Weet je, als de boef uit Scooby-Doo. Je had altijd bij Scooby-Doo altijd zo'n boef die op het einde dan... was altijd iemand van het pretpark die dan verkleed was. En uiteindelijk kwamen ze erachter wie van het pretpark het was. En dan zei hij altijd... Oh, als jullie niet zo slim waren geweest, dan was ik hiermee weggekomen. Uh, zo. Die stond dan met zijn vuisten te schudden aan het eind van de aflevering. Dat is dit! Dit is helemaal, niet, helemaal geen berouw over wat hij heeft gedaan. Nee. Dit is berouw van, ik had nooit terug moeten komen. En hij zei het op een manier, volgens mij vloepte dit eruit... Hij zei het, een, het was een beetje een, een beetje bijzinnetje. Ja, he? want ze vraagt van Dat is niet mijn bedoeling. Ja. Ja. Oh. Ja. Terwijl, ja, uh, gepakt is gepakt, uh, lieve schat. Maar hij heeft gewoon geen berouw van wat hij heeft gedaan. Dat vond ik zo schokkend. Hij heeft alleen maar berouw dat hij in de, in de val is gelopen. Echt een boek met Scooby-Doo. Wat zou je zeggen, ik? Nou ja, dat het, uh, dat het voor mij echt het demasqué is van iemand die volledig en alles naar zijn eigen hand heeft geprobeerd mm. te zetten, alles wat er, er om hem heen gebeurde. En dat lazen het nu in elkaar. En ik, en ik was groot fan van hem. Daar ben ik echt altijd geweest. Als, als renner. Maar ik kan het niet eens, ik kan het niet eens verdrietig vinden. Ik nee. vind dus het is een ongelooflijke domme hork. Echt een domme aan. Nou, dom is hij niet, denk ik. Nou, dus. op maar... dit moment, ja. Nou ja, goed. Hij, ja. Heeft, hij heeft ons lang allemaal een rat voor ogen gedraaid. Maar zo is. Ik bedoel, was verdwenen. Ga in de Himalaya wonen, weet ik veel. Maar doe dit niet. Ja. Zometeen gaan we er nog even op door. Want we hebben het ook nog even over de rol van de UCI. Die hij niet genoemd heeft, bijna niet genoemd heeft. Maar waar al wel weer veel over gezegd is. En natuurlijk Marco Verhoef, laat ik die niet vergeten. Hallo. De pluim, hè? Hij ligt klaar, hoor. De pluim ligt klaar. Dat is over de Vrijdag, een mooie break. BNN Today een punt. Achter de week. Yes or no? Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance? Yes. Oh, kijk. oh hij gaat er doorheen. Oh, mijn god. Yes or no?